Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het botlekgebied woedt een grote brand bij de Esso-raffinaderij. De uitslaande vlammen, die eerder uit een van de schoorstenen sloegen, zijn verdwenen. Maar dichter bij de grond woedt de brand nog steeds. De brandweer heeft het gebied niet ontruimd. Maar de bevolking is wel gewaarschuwd met sirenes en een NL-alert. De Catalaanse politie gaat ervan uit dat met de dood van Younes Abu Yacoub de terreurcel achter de aanslagen van afgelopen donderdag is opgerold. Vrijwel zeker zijn alle twaalf leden nu dood of gearresteerd. De politiechef zei wel dat de veiligheidsoperatie naar aanleiding van de aanslagen nog doorgaat. De Deense politie heeft in zee een deel van een vrouwenlichaam gevonden. Onderzocht wordt of het gaat om de Zweedse journaliste Kim Wall. Die verdween nadat ze voor een reportage was meegevaren in de onderzeeër van een Deense uitvinder die later zonk. De uitvinder wordt ervan verdacht dat hij de journalisten heeft omgebracht. In de Verenigde Staten zijn miljoenen mensen getuigen geweest van een totale zonsverduistering. Van over de hele wereld waren mensen naar de VS gekomen om te zien hoe de maan voor de zon langs schoof. Het verschijnsel, ook wel de Super Bowl in the Sky genoemd, was in een lijn van west naar oost te zien en duurde zo'n twee minuten. Sony Music gaat zelf weer LP's persen. Dat gebeurt in een oude vinylfabriek in Japan die opnieuw wordt opgestart. De afgelopen jaren bracht Sony wel LP's uit, maar die werden geperst door andere bedrijven die steeds moeilijker aan de vraag kunnen voldoen. Daarom neemt Sony de productie nu weer in eigen hand. De Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in Amstelveen een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen België gingen ze met 5-0 onderuit. Oranje liet maar liefst 10 strafcorners onbenut. België is nu zeker van een plek in de halve finales. Nederland kan zich woensdag tegen Oostenrijk ook plaatsen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden van het land. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Als mijn kracht vermindert Mijn adem stokt en mijn einde komt Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen Tienduizend jaren. meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam, verheerlijk zijn heilige naam, verheerlijk zijn hij. wees ons genade Van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het wat te weten wie u bent, meer dan zilver, meer dan goud.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 Toen u zich gaf, verborgen en alleen. Als een rood, geplukt en weggegooid. Nam u de straat en dacht aan mij, meer dan ook.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 Dan blijf ik hopen op U naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben Volgen uw sterke hand die houdt mij vast, en als mijn voeten zouden.